9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Met in dit uur tijd voor tijd de finale. En we blikken terug op de paardensport en de wielersport. Na het NOS nieuws met Rashid Finch.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 Landskampioen Ajax is het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen AZ. Twente boekte thuis een ruime overwinning op Groningen. Het werd 4-1. Feyenoord won met 1-0 van Utrecht en EC won met 2-0 bij Heerenveen. En Vitesse ado eindigde in een gelijkspel. In de Gelderdom in Arnhem werd het 2-2. Nederland is in de medaillespiegel van de Olympische Spelen als 13e geëindigd. Oranje behaalde in Londen 20 medailles: zes keer goud, zes keer zilver en acht keer brons. Vier jaar geleden bij de Olympische Spelen in Peking... eindigde de Nederlandse ploeg nog op de twaalfde plaats. De meeste medailles in Londen gingen naar de Amerikaanse ploeg. China eindigde als tweede en Gastland Groot-Brittannië als derde. Over een uur begint de slotceremonie in het Olympisch Stadion in Londen. Alle deelnemende ploegen zullen zich nog één keer aan het publiek laten zien. De Nederlandse vlag wordt gedragen door tweevoudig gouden medaillewinnaar Ranomi Kromobi Jojo. Het programma staat in het teken van de Britse popmuziek. En dus zijn er optredens van onder andere de Spice Girls, The Who en George Michael. En dan het weer. Na genoeg helder, temperatuur zakt geleidelijk onder de 20 graden... met vannacht minima van 14 graden.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Correspondent Tim de Wit horen we zo over de Olympische prestaties van Duitsland. Maar eerst aandacht voor de paardensport. Goodbye London. Hier zijn Robert Meder en Herman van der Zand. En beginnen we met een terugblik. Je ziet toch aan die Salinero ongelooflijk zo'n paard wat eigenlijk al bejaard is met die 18 jaar. Wat een pit daar nog in zit. Maakt niks kelten een uh, fout. Het is nu echt afwachten op die cijfers. En Adelides Cornelissen heeft gereden voor wat ze waard is. En uh, goud voor Engeland. En dat soeverein. Duitsland uh, mooi zilver en wij mooi brons. Met de mogelijkheden die we op dit moment uh, hadden. Mooi, foutloos, binnen de tijd. Voor deze marker van de fluter was het wel. We hebben natuurlijk al die tijd naartoe gewerkt. Uh, oké, okay, het mooiste was natuurlijk een gouden medaille, maar we hebben gestreden in de barrage, dat is helaas niet gelukt. Maar we zijn natuurlijk hartstikke blij met, uh, met de medaille. Hij gaat eraf, op de laatste sprong gaat hij eraf. Hij was uh, zo'n drie seconden sneller, als ik het goed zie. Prachtige zilveren medaille hebben we voor Gekko Schudden met Londen. 88-250, 88-250, is het goud of niet? We hadden op goud gehoopt, ze hadden het misschien ook wel verdiend. Adelinde Cornelissen met van zilver. Ja, het waren succesvolle uh, spelen voor de paardensport. Eén uh, keer zilver bij het uh, team springen, één keer zilver individueel. Gekko Schreuder was dat. Eén keer brons team dressuur en één keer zilver ook bij de uh, individuele dressuur. Dat was uh, Adelinde Cornelissen. Uh, Ed van de Band. Wij horen ja, iets hoor. bij... ja, Jij, jij is... hoorde de Big Ben? Voor mij hoorde ik de Big Ben net achter je. Ja, hier bij het Olympisch Stadion waar ik op de commentaarpositie zit om vanaf 10 uur Nederlandse tijd te gaan doen samen met jullie in het uh, Holland House van de openingsceremonie. Sorry, de sluitingsceremonie hier van deze 30 ste speler. Ja, we nog een keer beginnen. Ja, nou, maar het middenterrein, het lijkt net zo'n prachtig tableau. Nu uh, weer van een hele andere samenstelling als uh, bij de opening. En uh, ja, die inloop die men hier doet. Uh, je hoorde zojuist al allerlei muziek van bekende tv-series, van de frekers en dergelijke. En uh, nu wordt uh, het publiek geïnstrueerd wat te doen met die speciale ledverlichting. Die uh, in 70.000-fout. 70 uh, eigenlijk uh, op de stoelen is gemonteerd. Uh, dat die kun je ook uh, losnemen en dan kun je daar op instructie allerlei figuren mee maken. Ja, de... en, uh, men wacht weer op de duisternis, ja. net als bij de opening. En uh, dan kan, kunnen al die effecten veel beter tot de recht komen. de sterke doet het in ieder geval uh, uh, Hij komt uh, luid en duidelijk binnen. Ja. We gaan nog eerst even hebben hè, over, uh, over de paarden, want het, het ging eigenlijk hartstikke goed. Het begon bij, uh, bij eventing, dat ging dan weer wat minder eigenlijk. Nee, maar dat was ook... Uh, dus voorzien... Kijk, het was wel heel bijzonder... dat we ons uh, uh, plaatsten... überhaupt... voor uh, de Spelen met een uh, eventing-trio. Uh, Ik zeg bewust een, een trio... en niet zozeer een team. Maar uiteindelijk zijn ze dan... als team opgetreden. Maar de meeste andere teams... die hadden uh, vijf deelnemers. En dan had je ook een aantal streepresultaten... Uh, als het uh, wat minder ging... voor de teamclassering. Maar het was... Uh, voor het uh, eerst weer sinds 1992... het Spelen van Barcelona... dat we weer met een, een drietal routers... Die dus een minimaal aantal vormden voor een team weer konden uitkomen. En Het is eigenlijk een opmaat naar de spelen van Rio. Want men wil eigenlijk ja, een beetje acquisitie plegen, reclame maken... bij paardenfokkers, bij, bij eigenaren, bij sponsors. En nog moet ik zeggen, Maurits Hendricks heeft zich enorm ook tegenaan. Bemoeid in de positieve zin. Die heeft heel veel steun gegeven in die aanloop. En op het laatste moment heeft men zich dus kunnen plaatsen hier... En, uh, ja, het was een kwestie van uh, bij de beste acht eindigen. Nou, die missie is men uh, net niet in geslaagd. Want uh, Andrew Heffernan, een, uh, het klinkt Engels, hij woont ook in Engeland... maar is uh, van uh, Nederlandse ouders, heeft een, een, een, een Nederlandse paspoort ook. En Tim Lips, die we nog kennen als enige deelnemer voor Nederland... bij de vorige Spelen van uh, Hongkong. Althans daar werden we toen de paardenonderdelen uitgevoerd. Wel, die uh, zijn uh, bijvoorbeeld in dat onderdeel cross-country, het tweede onderdeel. Want uh, de military heette het vroeger, eventing is eigenlijk het mooiste... Uh, samengestelde uh, wedstrijd van het paardensport. Je hebt de dressuur eerst, dan heb je... Uh, de en dan heb je het afsluitende springen. Komt een beetje voort uit de opleiding van de militaire paarden. Vroeger de remonte paarden. Want die moesten zowel uh, urenlang roerloos op een appelplaats kunnen staan. Op wacht kunnen staan. Met hun uh, ruiter erop. Maar die moesten ook een, uh, een charge in het veld kunnen doen. Met een uh, getrokken sabel. Uh, met een ruiter in het zadel Maar bijvoorbeeld ook ing, uh, ingespannen voor een, een stuk geschut. Moest er een, uh, dus door het terrein een stuk geschut worden getrokken. Nou die veelzijdigheid van die paarden. Dat is eigenlijk de basis geweest voor de militaire military, het later dus eventing geheten. En uh, ja, de cross-country, daar, uh, daar gingen we van start met drie. Er kwamen er twee rond, Andrew Heffernan en Tim Lips. Zonder fouten, maar uh, buiten de uh, toegestane tijd. En toen was het, Elende Pen, ik wil het toch wel even noemen. Die uh, bij Hindernis 18, als ik het goed heb. Uh, ja, die uh, kwam uit het zadel. werd een beetje gelicht paard oversprong zich. Uh, ging over een, een het was, je moet je voorstellen, er lag een, in een vijvertje een, een boot. Moest het paard uh, overheen springen. Uh, en uh, over het smalste gedeelte. En daarbij ging de Amazone eigenlijk uit het zadel. Want het paard overstreekte zich. En toen kon ze zich uh, niet meer in balans houden. Hing toen om de nek van het paard. En bleef zo'n 15, 20 seconden een poging doen om terug in het zadel te komen. En uh, ja, dat lukte niet. En toen zette ze een voet in het water. En toen was ze uitgesloten. Ja, je moet toch ook een paarden we... over een boot heen laten springen. Even. Ja, maar die cross-country uh, was natuurlijk uh, in het uh, Greenwich Park. Waar alle paarden onderdelen werden uitgevoerd uh, afgewerkt. Het was een, een, een schitterende entourage. En ja. men had uh, alles wat uh, men daar heeft, uh, heeft men ook gebruikt. Dan uh, gaan we naar het springen. Uh, uh, het team was, uh, dat, dat ging eigenlijk heel goed. Maar dat, dat, dat moesten ze onderling met de Britten gaan uitmaken. Dat was uh, bloedstollend. Het was een, een, een, een zinderende strijd uh, om de teammedailles. En uh, vooraf zou je kunnen zeggen: um, is er een, een, een zes tot achtal landen dat uh, voor zo'n uh, medaille in aanmerking komt. En uh, ja, uh, nogmaals, we hebben prachtig zilver gehaald. En uh, dan kan je zeggen, goh, dat is een verrassing. Nou, eigenlijk ook niet, want we hebben toch ruiters die tot de beste van uh, de wereldranglijst behoren. Met uh, Gekko Schreuder, Michael van der Vleuten, Nederlands kampioen Jur Vrieling en Mark Houtsager. En die wil ik toch vooral ook noemen, want die imponeerde enorm met zijn paard. En uh, was ook overigens de ne beste Nederlander bij de Spelen van Hongkong, individueel zevende... En dus geen debuut voor hem, wel voor Jur Vrieling en Michael van der Vleuten. hebben het de eerste dagen heel goed gedaan. Want we waren het enige kwartet dat in de kwalificatiewedstrijd, de eerste wedstrijd... als enige met alle nul en binnen de tijd rondkwamen. Maar die strijd was in de landenwedstrijd een hele, hele zware. En de Britten in een soort flow... Die, uh, ja, die waren dan uh, in dit geval toch de meerdere. Ja. En heel verrassend, de uh, Kingdom of Saudi Arabia... die overigens worden gemanaged door een Nederlander... een, een internationaal springjury -lid, ook hier van Iersel. Ze doen het heel uh, rustig, ze kopen hele dure paarden... worden door een Belgstadie van Pasen getraind in de buurt van, uh, van Antwerpen... en zetten hun paarden alleen maar in op die momenten. Nou, want ze hoeven niet voor het prijzengeld te rijden... want uh, wat anderen wel moeten doen, die trekken van week na week... naar wedstrijden om maar prijzengeld binnen te halen paarden te verkopen. Dat hoeven zij niet. Ze kopen paarden, gaan heel selectief naar wedstrijden. En dan kun je dus bij die spelen, zowel individueel als met een team... ...heel hoog eindigen. Dat hebben die Saudis uh, bewezen. Ja, en dan, en dan uh, individueel ging Gerco Schreudig nog met zilver vandoor... ...want die moest uh, in de barrage tegen die Ier... ...die op het allerlaatste aller moment de balk eraf gooien. Het was een prachtige strijd. Want eigenlijk zou CNO Coller, waar we het over hebben, ja. die zou niet eens meedoen die dag. Want uh, alleen maar door het, uh, het, het uitvallen van uh, Rolf Keuring Benson, de Europees kampioen met zijn paard. Het paard werd aangeboden voor een uh, keuring. Medische keuring. En uh, moest toen naar de holdingbox. En toen zei de eruit. En nou ik trek hem terug voor de wedstrijd. En daardoor konden drie ex-Equos alsnog uh, op de startlijst komen. En de laatste dag voor de individuele medailles ging iedereen weer op nul. Het zijn allemaal hele ingewikkelde reglementen. Maar het ging dus allemaal weer op nul. En zo kon CNO Coller kon een poging doen om toch nog weer een medaille te winnen. Hij was de Olympisch kampioen van Athene. Waarom dat zijn paard nadien positief werd bevonden. Het was een, een beetje een lastige situatie. Was het nou eh, doping of was het iets curatiefs? Nou, eh, de geleerden zijn daar in ieder geval zover uitgekomen dat hem de me medaille toen werd opgenomen. Toen werd Rodrigo Pessoa de Braziliaan, werd toen Olympisch kampioen. En Sierra Conner was erop gebrand, dus om eh, toch weer goed te presteren. En eh, een prachtige strijd met een, een, een barrage om um uh uh, deze klassering. En uh, ja, uiteindelijk was het uh, fantastisch hoe Sion uh, nee. O'Connor dan... Uh, uh, yeah, uh, da ja, toch... Hij maakte een foutje. Ja, hij maakte een fout. Sion O'Connor achter Gerko scheurde En de man die er vandoor ging met het goud, dat was Steve Kerda. Die hoefde nergens om te rijden. Het ging dus in die barrage om het zilver en het brons. Nou, hebben we nog de dressuur over uh, het. Uh, uh, een bronzen medaille voor, voor het team die ja, min of meer misschien wel vast stond uh, van tevoren. En dan het afscheid natuurlijk van, van Ankie van Gunst daarbij. Er zat niet meer in voor het team. Die moesten zelfs nog de Denen voorblijven. Maar dat was na het eerste onderdeel was dat al duidelijk dat het de goede kant op ging. Het werd overigens nu voor het landenklassement... ...werden voor de eerste keer werden de verplichte figuren van zowel de Grand Prix... ...als de Grand Prix speciaal werden samengeteld. En daarna ging de teller ook daar weer op nul. En Nederland is dus, zoals je aangaf het, het brons achter... Ja, ja, daar zijn ze, de Britten en uh, Duitsland. De Britten overigens uh, al bij het Europees kampioenschap vorig jaar in Rotterdam het uh, goud behaald. Komen dus niet als een duveltje uit een doosje. Maar uh, wie wel enorm omhoog kwam, dat is de, de Charlotte du Jardin. maar het haar Nederlands gefokte paard uh, Valegro, paard dat overigens niet op een latere leeftijd naar Engeland is verkocht. Maar al, uh, al heel vroeg, in die drie jaar was. En, uh, overigens doen de Nederlandse paarden het goed. Zo'n derde tot een, een kwart van de startlijst uh, zijn de Nederlandse gefokte paarden. Maar die, uh, ja, Charlotte Dujardin was toch to, uh, uiteindelijk, denk ik, vanwege artistieke inhoud. Uh, dat blijft een jurysport, heel subjectief. Kreeg ze dan het voordeel van, uh, van de jury. En Anki, ja, het, was, uh, het moest haar afscheid worden. Nou, het is een, een denk ik, een heel waardig afscheid geworden van, uh, van haar zevende Olympische Spelen. En uh, daar heeft ze in het verleden drie gouden medailles gehaald. En nu dus met het team ook weer een, een, een mooie klassering, die bronzen medaille. Voor Anki ja, gaat het paard op rust. Dat gaat de wei, net als de bonfire, het paard waarmee ze eerder al een medaille behaalden. Nou hebben we nog uh, die individuele zilveren medaille van Adelinde Collenis. Zij was hier in de studio en wilde er eigenlijk niet zoveel over zeggen... Uh, die jurybeoordeling die uh, eigenlijk in haar nadeel was uitgevallen. Wil jij dan heel kort zeggen wat jij ervan vond? Was het zilver of goud voor Adelinde? Ik durf het niet te zeggen. Daarvoor zitten drie juryleden. Sorry, er zitten zeven juryleden plus nog drie juryleden in het supervisory panel. En uh, die kunnen dan bij de verplichte figuren ingrijpen. Dat kunnen ze bij de kuur niet in die vijf figuren. Maar ja, het lag zo dicht bij elkaar. Too close, too cold. En uh, ja, het, het viel uit in het voordeel van Charlotte laude Maar het had net zo goed kunnen uitvallen voor Adeline Cornelissen. Ik denk wel dat je kan zeggen dat Adeline Cornelissen met haar paard rijdt. Altijd constant in alle gevraagde figuren en oefeningen. Er is nou niets wat, wat naar beneden toe uh, uitschiet. Nee, het is allemaal heel hoog en heel goed. Zeg maar foutloos. Terwijl uh, Charles ja, die zoekt zeg maar, de, de, de, de, de, de moeilijkheden op. Die gaat uh, misschien net even wat, uh, neemt zijn risico's en piekt, maar door foutjes. Maar ja, die uitschieters, uh, dat wordt dan blijkbaar toch bloot in combinatie met een wel heel slim gereden prof. Maar het ziet er dus wat, wat laat ik zeggen, bij Adelinde. Het lijkt zo makkelijk. En dat moet het ook zijn. Het, het ziet er heel ontspannen uit. Ze doet precies wat gevraagd wordt. Hij rijdt constant en hoog. Dus ach, die zien we nog wel eens een keer in, met andere kleuren weer terug. Ja, heel goed. Uh, Ed, ja, we gaan jou straks uitgebreid terug horen. En vanaf uh, tien uur bij de openingsceremonie uh, gaat nog een beetje een warming-up doen, denk ik. En uh, naar die heerlijke muziek luisteren bij jou op de achtergrond. We gaan naar de callroom. room. Ja, we naar de callroom, ja. Dus <laughs> spreek je straks. straks.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 Het was het lief gisteren dat ik aankwam hier pas 18 jaar, joh. Zou ik niet feesten, zou bereizen? Zou ik niet doen, waar ik ooit zo Maar reizen kan niet meer, dat had hij mooi gedacht. Ja, reizen terug naar huis, want dat doet Tel de dom voorbij. Maar als ik nu niet ga, dan is voor goed een dom voorbij. En die ik pijn doe, vergeef me mijn gemis.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 Duin de Munich, als het vuur gedoofd is. Ja, nou is ook toevallig. He? Ja, op de avond van de sluiting van de Spelen. Ja. Uh, Duitsland in de spelen. Kijken of ze daar een beetje tevreden zijn. Uh, Duitsland eindigt op de zesde plek van de medaillespiegel. Tim de Wit in Duitsland. Goedenavond. Even kijken, 11 keer goud, 19 keer zilver, 14 keer brons. Dat klinkt niet slecht. Hoe kijken ze er zelf op terug? Nou ja, redelijk resultaat. Uh, als je bijvoorbeeld de media leest, die zijn toch wel redelijk tevreden. Zesde op de medaillespiegel. Er was op een top 5 plek gehoopt. Nou ja, dat is dus net niet gehaald. Inderdaad, 44 medailles in totaal. en. 11 Gouden. Nou ja, overigens was dat blijkbaar niet helemaal de doelstelling van het Olympische Comité. Dat is wel aardig om te vertellen, want daar er er was nog wel een relletje over. Um, er lekte namelijk een intern document uit. Waaruit bleek dat ze hadden gerekend op maar liefst 86 medailles voor de Duitsers. En Oeh. ja, het Olympische Comité stond behoorlijk in zijn hemd. Want ja, dat was uh, naar nu blijkt echt een krankzinnige doelstelling. Die bij lange na niet uh, gehaald is. Nou, het uh, comité probeerde naar het recht te praten door te zeggen dat dit slechts een prognose was. En geen doelstelling. Maar goed, het gaf dus wel aan dat er veel te hoge... Verwachtingen waren van de Duitse sporters. Ja. Uh, moeten we dan concluderen, of gaat het een beetje te ver dat de grote Duitse sportnatie een beetje op zijn ret retour is, wat dat betreft? Nou ja, goed. Als je het vergelijkt met uh, 20 jaar geleden, waar ze vandaan komen. Uh, sinds de Duitse eenwording in 1990 gaat het toch steeds iets minder uh, met Duitsland. In 92 in Barcelona haalden ze nog 33 gouden medailles. Bijvoorbeeld uh, vier jaar geleden in Peking waren het er 16 en nu dus 11. Ja, je ziet toch dat Duitsland wordt ingehaald door nieuwe grote sportlanden. Zoals China, maar ook Zuid-Korea. Dus ja, je krijgt hier wel de discussie. Uh, als Duitsland mee wil blijven doen in de top, ja, dan moet er gewoon meer geld worden geïnvesteerd in het topsport of, zo is ook geopperd... dan moet Duitsland zelf een keer de Olympische Spelen weer gaan organiseren. Want ja, je ziet nu wat het allemaal teweeg brengt in Groot-Brittannië... die het ook heel goed gedaan hebben. Ja. Uh, Nederland-Duitsland, de man on Moeten we het daar nog over hebben? Nou, heel kort dan. Hoe hebben ze dat in Duitsland beleefd? Nou ja, daar werd natuurlijk hard voor gejuicht. En uh, wat de Duitsers natuurlijk erg prettig vonden was dat ze in de voorrand, voorronde nog wel verloren hadden uh, van de Nederlanders in de groepsfase. En, ja, en dan toch in die finale toeslaan, dat is natuurlijk wel typisch Duits. Maar goed, nee, de hockeyheren in Duitsland doen het altijd goed, want wonnen in Peking ook goud. Dus een enorme verrassing was het hier ook weer niet. Um, in het zwembad hebben de Duitsers eigenlijk amper gezien. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, en het is echt ongelooflijk. In 80 jaar was het niet zo slecht met de Duitsers. Want ze hebben geen enkele medaille gewonnen, terwijl Duitsland inderdaad een grote zwemnatie is. Nou ja, er is veel kritiek op de manier van trainen. Andere landen zouden zich de afgelopen jaren veel beter, veel sneller ontwikkeld hebben. Er zijn ook een aantal zwemtrainers vertrokken uit Duitsland, omdat ze in andere landen meer geld konden verdienen. Ja, kijk bijvoorbeeld naar Britta Steffen, dat was de grote koningin in Peking. Won toen twee keer goud, maar ja, haalde nu helemaal niks. Nou, dan het meest opmerkelijke moment van deze spelen uh, wat jou betreft. Nou ja, dat heeft eigenlijk niet eens zo heel veel met sport te maken. Maar wat in Duitsland de Spelen erg heeft overschaduwd... is de affaire rondom de roeister Nadia Drigalla. Vorige week werd bekend dat zij een relatie heeft met een, nou ja, naar verluidt, neonazi. En dat zorgde ervoor dat ze het Olympisch dorp uiteindelijk moest verlaten. Dat maakt een enorme discussie los in Duitsland of dat eigenlijk wel terecht was. En luister even mee naar de Duitse minister van Defensie, Thomas de Mezzere... die op bezoek was in Londen afgelopen week. Midden we weer van sportlijnen en sportlerinnen verlangen... Dat ze offenbaren met wem ze bevroren zijn. Wat die denken. Hoe is daar die grens? Ja, precies. Dus, waar is de grens? Zegt hij eigenlijk. Moeten we verlangen om te weten.... Uh, hoe een relatie van een sporter eruit ziet? Dat zegt hij min of meer. Ja, wat, uh, hoe is erop gereageerd? Nou ja, goed. Kijk, eh, op zich blijkt, als je nu kijkt hoe de achtergrond van Drikalla eruit ziet... dat ze nooit iets strafbaars heeft gedaan. Eh, eh, ze is nooit gesignaleerd op extreemrechtse bijeenkomsten. Eh, ze heeft zich echt gedistanceerd van dat gedachtegoed ook. Dus ja, eh, wordt hier wel gezegd, moet je dan zo iemand wel naar huis sturen? Aan de andere kant eh, zijn eh, degenen die daar voorstander van waren, zeiden... ja, een sporter heeft wel een voorbeeldfunctie. En als ze toch zoiets aan je imago kleeft... Ja, dan behoor je niet op de Olympische Spelen thuis. Dus het is een hele moeilijke discussie die ook nog wel een vervolg krijgt. Want in het Duitse parlement wordt er zelfs nog over gesproken volgende maand in september. Om te kijken hoe je met zoiets moet omgaan. Het, het geeft in ieder geval aan dat sport en politiek bij dit soort grote evenementen toch moeilijk te scheiden zijn. Nou, laten we positief afsluiten. Heb je iets positiefs? Zeker, ja, ja. Er zijn natuurlijk ook erg mooie sportprestaties door de Duitsers neergezet. Uh, laten we de Duitsland achter even noemen, de Roeiers. Uh, die wonnen goud. Uh, en dat is wel mooi, want vier jaar geleden uh, werden de Duitsers nog allerlaatste in de B-finale, notabene. Ja, en nu dus ineens de beste van de wereld. Ja, ze hebben zich ongelooflijk ontwikkeld, uh, keihard getraind uh, en nu dus goud winnen. Dat is natuurlijk wel een erg opmerkelijk uh, resultaat. En daarnaast, uh, de Duitse beachvolleyballers zijn hier erg geroemd. Brink en Rekkerman. Die kennen wij nog, omdat ze van uh, Numedor en uh, schuil in de halve finale. Maar die wonnen dus uiteindelijk goud. En dat was voor het eerst dat een Europees land uh, goud pakte bij het beachvolleybal. Normaal gaat dat goud naar de Brazilianen of de Amerikanen. En nu dus naar Duitsland. En ja, dat waren voor de Duitsers dus wel de hoogtepunten van deze Spelen. Oké, okay, Tim, uh, hier moeten we bij laten. Want het is uh, tijd voor tijd. Voor tijd. Voor tijd. Voor tijd. Nou, oh, nou. Tijd voor tijd. Kijk nou wie hier binnen loopt. Komt een lange grijze oh. man met een bril op. Uh, binnen. Nou ja, het is uh, de aller, aller, aller, allerlaatste keer deze sportzomer tijd voor tijd. Uh, we gaan voor de hele zomer lang iedere dag een horloge weg. Aan degene die het dichtst bij de voorspelling. Een mooi horloge moet een mooi horloge weg. Ja. Aan degene die het dichtst bij de voorspelling van een tijd bij een wedstrijd. Nou, vandaag uh, sluiten we af met het mountainbiken. We wilden weten wat de tijd was van de Nederlander Rudy van Houts. Ed Benetreux, die zat er het dichtst bij... Hij voorspelde 1 uur 33 minuten en 36 seconden... en zat er dus slechts 42 seconden naast. Ed van Harte, het ene laatste tijd voor tijd horloge dat we weggeven is voor jou. Ja, uh, het ene laatste, want we hebben er nog één over. En omdat we er toch één over hebben, mogen we die bij hoge uitzondering... we hebben hem over, oh. hè. Mogen we die geven aan de presentator van de sportzomer... die de meeste punten wilde halen, wist te halen en wilde halen. Uh, uh, Tien presentatoren deden fanatiek mee. En de top drie ziet er als volgt uit... Op drie, Herman van der Zand. Hij haalde 52 punten. En we gedeelde de tweede plaats. Allebei 69 punten. De Deborah Blekkenhorst en jij, Robert. Mieter. Ja, ik deed het ook best aardig. En dan die eerste plaats... Uh, wie tijd voor tijd een beetje heeft gevolgd, die zal niet verrast zijn. Want vanaf de eerste dag stond hij volgens mij bovenaan. Maar hij heeft ook een heel team achter zich staan dat hem heeft gesteund deze zomer. Hij vergaarde 75 punten. Hij heeft er uren aan besteed om het goede antwoord het te vinden. is echt waar ook nog, ja. Ja, dat geloof ik uh, graag. Felix Meures, van harte gefeliciteerd. Echt, uh, Je krijgt uh, een applausje van iedereen. Je won al op dag 1, en toen hebben we je gebeld. Want het was eigenlijk de opzet om iedere avond de winnaar van de dag te bellen. Maar om dan, om dan jou nou, nou iedere drie dag keer te bellen... hebben jullie niet meer gebeld. <laughs> nee, de vraag moet zijn, wat gaat er door je heen? Uh, ik ben bijzonder vereerd. Uh, vooral ook omdat ik weer helemaal in de sport moest komen natuurlijk. Want ja, ik had heel lang geen sport meer gedaan. En dan, en dan in één keer... Zoveel verstand van sport hebben, dat ga ik niet meer van mezelf al. En je houdt dat 50 meter pistoolschieten dan hou je gewoon bij. Daar heb ik gewoon bijgehouden. Ik heb deskundigen gebeld. Ik heb bijvoorbeeld Andy Hadkamp gebeld. Was, was, op een bepaald moment was er een vraag van. in de hoeveelste minuten wordt uh, de, de eerste werpen van Nederland vervangen na in nou, nou, hoeveel innings. Ja, maar dat en dat dan... heb ik En ja, precies. En uh, toen ja, daar wist ik natuurlijk geen, echt helemaal niks van. Dus ik heb Andy gebeld. En die, die zei: ga maar zitten op die tijd. En ik zat toen. Oh, ik zat er niet ver vanaf. Dus je hebt echt een heel netwerk om je heen. Ja, dus... ik heb iedereen gebeld. Ja. Uh, ik heb Nando Boers gebeld. Die weet, weet heel veel van Formule 1 rijden. Dat was een vraag over <lacht> autosport. Daar weet ik ook helemaal niks van. Heb ik gebeld. En, uh, ja, dadelijk, dadelijk, dadelijk, dadelijk, dadelijk, die connecties die moet je gebruiken. Maar Felix, je kan ook gewoon zeggen: ik heb alles gegokt, ik heb gewoon marzo gehad. Nee. Maar dat doe je nee, gewoon niet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Uh, de tijdritte bijvoorbeeld rekende ik conscientieus uit. Ik keek naar de weersverwachting, keek of het ging regenen. Oh my God. <laughs> ja, altijd soort dingen. Dat is nou, wel van belang. Het zwarte gat uh, dreigt. Ja, dat is, Wat uh, moet je nou doen overdag? Daar zit ik eigenlijk wel een beetje in. Ik stel voor dat je vanaf morgen de vraag uh, beantwoordt... hoe lang het duurt voor het eerstvolgende spelletje tijd voor tijd wordt gespeeld. Ik, ik, ik, ver, ik vermoed een jaar of vier. Wat denken jullie? Ik nee, weet het uh, niet. Ik maar. moet jullie ook feliciteren, want samen bij elkaar hebben jullie meer punten dan ik. Ja, dat <laughs> ja, is een fijne man. Heb je dat horloge al? Want ik heb het ding nog helemaal niet nee, gezien. Nee, ik heb hem ook nog niet gezien. Nee. Jullie hebben dat horloge nee, hier? Nee, ik, ik, ik heb hem niet. Ah, kom op! Nee, ik heb hem echt kom kom niet Kom op! En ge ge ge geef, geef jouw horloge aan. Nee, die heb lektie. ik van mijn ouders gekregen. Die, uh, ah. die komt niemand aan. Kan ik je melden? Nou, kom ik voor het horloge in dan... Nee, nah. sorry. Sorry. Ja, okay. sorry. Ja, maar je hebt vanaf dag één aan de leiding gestaan. <laughs> uh, voor jou heel leuk. Natuurlijk voor de concurrentie, uh, martelgang. We hebben dat uitgezeten. Er zijn ook mensen afgehaakt die dachten, ja, het heeft helemaal geen zin meer. Tom van Dekker heeft er helemaal niet mee gedaan. Nee, nee. Ja, die heeft alles bij elkaar nog 16 punten Verraad uh, zie ik. Lucelle oh. Lucella Carrasso, die staat helemaal ondergaan ja, onder met twee punten. Je hebt er een app voor. <laughs> heb je er een app voor? Ja, natuurlijk. De, oh, God, de ja. Tijd voor Tijd-app, heb je die niet? Nee. Moeten we de luisteraars hier nog langer mee? mee? Nee. Tot nee. ja, ziens. Tot ziens. Tijd voor het... het uh, <laughs> ik ga naar het zwarte gat. Dag, gefeetje. Het is tijd voor het, het, het NOS-nieuws, de hoofdpunten uh, van het nieuws. Hier is Rashid Rachid vind je? Ja, als het goed is. Is Rachid er niet? Het is iets te, ik, het, denk ik denk dat het nog tien seconden duurt. Wat denk jij? Ja. Ah, microfoon staat aan, kijk. Goedenavond, de Verenigde Staten zijn bereid Iran hulp te bieden... na de aardbevingen van gisteren. Dat heeft het Witte Huis laten weten. Reddingswerkers in Iran zijn inmiddels gestopt met het zoeken naar overlevenden... Ze richten hun aandacht nu op de gewonden die hulp nodig hebben. Er zijn 2600 gewonden en bijna 300 mensen kwamen om het leven bij de aardbevingen. In het oosten van Londen heeft een hevige brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het vuur is onder controle, maar de brandweer zal nog de hele nacht bezig zijn met nablussen. Daar zijn geen gewonden gevallen. Hoe dat vuur is ontstaan is nog niet duidelijk.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 En het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... wil dat Europa zelf dure geneesmiddelen gaat produceren... voor zeldzame ziektes als pompen en fabrie. Maar dat voorstel wil het ziekenhuis de farmaceutische industrie buiten spel zetten. Volgens het Erasmus MC is dat de enige manier... om de medicijnen voor zeldzame ziektes voor iedereen beschikbaar te houden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Melding van een spookrijder op de A6. Rijdt u op de A6 van Emmeloord naar Jouren... Dan komt u tussen Sint-Nicolaasga en het knooppunt Jaure een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 van Emmeloord naar Jaure, dan komt u tussen Sint-Nicolaasga en knooppunt Jaure een spookrijder tegemoet. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo meteen gaan we praten over de hoogtepunten van het wielrennen. Ja, en het BMX komt natuurlijk ook aan bod met Sebastian Timmerman en Gio Lippens. En hoe heeft Sportland Spanje het gedaan op deze Olympische Spelen? Maar zoals beloofd, eerst het wielrennen. Marjane Vos gaat door, gaat door, pakt die Olympische titel, doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marjane Vos, geweldig.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 en die zou misschien net binnen de top 10 kunnen finishen. Kirstenbilt, hoe komt ze er nu vanaf, want er moet er weer eentje af. Ai, dit is Kirstenbilt. Oeran, hoe kun je zo stom zijn? Kijk naar de linkerkant van de weg en daar ging Vino Kurov aan de rechterkant van de weg. Komt hier een olympische medaille aan voor Laura Smilders. Pagon nog altijd, Smulders wordt aangevallen door een van de Franse dames. Maar is onderweg naar brons of misschien nog wel zilver. Het is brons voor Laura Smulders. Marianne Vos, wordt ingehaald door de wereldkampioen tijdrijden van afgelopen jaar in Kopenhagen. Judith Arndt ja, die stiefelt er nu al voorbij en dat moet toch een heel pijnlijk gevoel zijn voor Marianne Vos. Levi en Hoy aan de leiding met z'n tweeën. Daarachter Van Veldhoven en Mulder komt mee. Mulder komt mee, maar zit er een medaille in? Hooi nu aan de leiding, Chris Hoy richting de medaille en Hoy wint de sprint. En ik denk, ja, Mulder zit in de buurt van de brons hoor. Allebei brons, nee. Oh, dat verandert nu in vier. Wat doen ze nu? Er stond bij allebei brons. En wat doen ze nu? Er staat nu een vier. Nee zeg. Ja, allebei drie. Oh, ze herstellen me zeer. Oh, Man, wat Sebastian. ik. Ja, sorry. ik Geef niet. De <laughs> Sebastian die schiet weer in de lach. Ik weer. Wat gebeurde er nou bij Mulder? Nou, hij werd dus ja, derde, geen derde. Net wel, net niet. En uh, het duurde heel lang. Dus je praat en je praat en je praat nog meer en nog langer. En op een gegeven moment, ik riep al een keer, geef ze dan maar allebei bij ons als het toch niet te zien is. Dus toen op een gegeven moment uh, verschenen er dus inderdaad twee drietjes. Uh, uh, dus dat roep je dan. En uh, ja, de, voor de naam van Teun Mulder werd die drie veranderd in een vier. En dan ga je toch even twijfelen aan jezelf, want ik heb het toch wel goed gezien. Op dat moment werd het ook op het scorebord uh, in de hal. Uh, want dit was dus eerst op mijn computer, daarna in het scoren, op het scorebord in de, in de hal werd het ook veranderd. Dus dat zag Mulder, dus vervolgens rende René Wolf weer naar de jurytafel toe. En toen zag ik die juryleden over van, doe maar ja. rustig aan, want we zijn aan het intikken en herschikken. Tenminste, zo gebaar maakt ze een beetje. En toen werd het dus weer twee keer in drie, gelukkig. Ja. Ja. een baan van emoties. Ja, eh. ja, het, was wel, ja het waren tien ja. aparte minuten, zeg maar. Ja. Laten we eens beginnen bij het begin. Het voelt alsof zo lang geleden, twee weken geleden. Uh, toen, uh, toen waren de wegreces bij de mannen en de vrouwen. Um, uh, ja, die laatste koers bij de vrouwen, dat was goud voor Marianne Vos. Uh, Gio, kun je die finale nog schetsen? Ja, het was een finale met drie vrouwen en uh, Vos die dat spelletje heel slim speelde. Iedereen en had een medaille. Hè? Ja, iedereen had een medaille. Daarom ze ook allemaal door. Sabine uh, die Rusin, dat was vooral uh, vrouw die dacht van, nou, ik ga nog eens even flink uh, doortrekken. En dat, uh, dat was wel in het voordeel van, uh, van Vos. Waardoor ze uiteindelijk die sprint met Armitsted... want dat was op papier ook de gevaarlijkste concurrenten. Ja, dan kon ze die sprint uiteindelijk winnen. En nu deed ze eindelijk datgene wat ze al die keren daarvoor op WK's verkeerd deed. Want iedere keer op een WK, hè, vijf keer achter elkaar... koos ze toch het verkeerde spoor eigenlijk. Het ene keer zat ze in het maar de andere keer ging ze te vroeg aan... de andere keer ging ze weer veel te laat aan. Het was iedere keer de verkeerde tactische keuze. En nu deed ze het goed. En dan werd ze geen tweede, maar eerste. En ja, dit was wel het moment natuurlijk om eerste te worden. Ja, nou, de, zo... de aanval loont, hè? Dat vond ik zo mooi ja, en, absoluut. De, de, de, de, de, de... Zij is de sterkste renster ter wereld. En ze wachtte niet af op een sprint met een groep of wat dan ook. Maar ze is gewoon met de ploeg Misschien... eerst en daarna zijn voor en na ja, gegaan. Wat was, en dat was de... De... wat was de rol van de ploeg erbij? Nou ja, Gio heeft die, ik ja. heb die wedstrijd voor de televisie, ik zat toen nog thuis. Maar dat, dat viel me wel op, dat ze echt als ploeg knokte. Uh, Ellen van Dijk, uh, Annemiek van Vleuten en Loes Gunnewijk was Ja, de... ja, ja. ja Loes Gunnerwijk. Uh, uh, ja, echt. Ze hebben als ploeg formidabel gereden. Gisteren nog een tijdje met Jeroen Blijleven staan praten daarover. Ploegleider van, van Vos bij Rabobank. En die, ja, die prees dat ook. En ja, de, ze uh, hebben zich allemaal enorm opgepakt voor Marjane ja. Vos. En eerlijk gezegd deden de mannen dat een dag eerder ook. Uh, die hebben ook als ploeg heel sterk gereden. Alleen toen uh, zat Lars Boom in, uh, in, in, de, in de eerste groep eigenlijk. En uh, ja, die heeft het niet af kunnen maken. Die heeft gewoon een tactisch verkeerde keuze gemaakt door niet met Vino Kurov en Oran uh, mee te gaan. En uiteindelijk uh, werd die, ja, uh, uh, zat hij ergens achterin. En dat groepje hij sprintte nog niet eens mee in het groepje om de bronzen plaats. En, en dat was wel heel erg jammer. Wat dat betreft heeft Vos het gewoon veel slimmer gedaan. En eigenlijk had de naam Lars Boom in die groep had vervangen moeten worden door uh, Nicky Terpstra. Want ik denk dat Terpstra een beetje de koers had gereden zoals Vos dat zou hebben gereden. Maar ja, Boom zat in de eerste groep. Dus uh, dan ja, rij je er ja, niet meer achter. Niet achter nou, even uh, nog over Vos. Ik weet niet of jullie uh, hebben gezien, het fragment dat ze bij Mart aan tafel zit... en voor het eerst die uh, sprint terugziet. Ja. Dan zie je aan haar gezicht precies zoals zij die... Een uh, sprint in haar lijf heeft beleefd. En dan zie je ook uh, dat ze op een gegeven moment op haar tanden gaat bijten, het laatste stuk. Verbeten. Dat ze echt verbeterd Nog even gas geeft, terwijl die andere verzuren. Maar vind je het gek, hè? want het was een trauma. Uh, vijf keer tweede op een wereldkampioenschap. Ze is in Salzburg eeuwen geleden is ze wereldkampioen geworden. Het kwam ze nog maar net kijken en daarna lukte het nooit meer. Hmm. En iedereen die ging op de rim praten van Marianne Vos: Jij doet dingen verkeerd. Het gaat niet goed. Misschien is het wel mentaal. Misschien kun je wel niet. Ja, maar nou, en mooi... dat, heeft ze, dat heeft ze echt weggebeten. Ja, precies. En dat vind ik het mooie van dat fragment. Daarom, daarom benoem ik het even, dat je dan uh, kan zien aan haar gezicht, hoe ze het op de fiets heeft beleefd. En dat vond ik zo mooi om te ja, zien. Prachtig. Ja. Je visualiseert het gewoon weer. Precies, en, en, en ik precies. kan me dat heel goed voorstellen, want wat dat betreft heeft, heeft iedere wielrenner heeft het beeld van een eindsprint, het beeld van een beslissende demarage, altijd nog, nog voor, voor jaren op zijn netvlies staan. Die weet ja. precies ja. wat hij op dat moment deed en waarom hij dat op dat moment deed. En weet dus ook vaak wel precies waarom hij een fout heeft gemaakt. En in dit geval waarom ze geen fout heeft gemaakt. Was het bij de mannen uh, niet gewoon, uh, we moeten met z'n allen tegen Cavendish. En die moeten we even koud stellen. En uh, dat was een geweldige. Dan spelletje. zien we het wel. Dat, dat, dat was eigenlijk met Vos was dat natuurlijk ook wel een beetje zo. Hè. Je kunt toch wel uh, stellen dat eigenlijk al die andere vrouwen op het wiel van Vos in ieder geval reden. Maar het vrouwenwielrennen is wat dat betreft veel minder georganiseerd dan het mannenwielrennen. En bij die mannen lukte het. Hè. Negen keer over Box Hill. En die laatste keer, het was niet eens Box Hill dat de beslissing bracht. Maar het was juist het, het beetje gemene, valse plat. Na, waar uiteindelijk uh, 30 man wegreden En daar zat is niet bij. Ja. En toen was het ook gebeurd met zijn uh, aspiraties. Maar waarom ja. moet het die Britten niet om dat gat dicht te krijgen? Met nog wat Kapot hulp van gereden. een Oostenrijker. En dan uh, komen ja, de Bernard inderdaad, van, uh, Ja, inderdaad, ploeggenoot natuurlijk. van. Rodgers kon meerijden. Vijf man per ja, ploeg. Te weinig. En dat is het mooie. We hebben daar pleidouw. al heel veel discussies ik, over gehad. Uh, is dit een reclame geweest. Een pleidooi om bijvoorbeeld WK's. Ja, uh, dat is met de 9, zeg ik uit ja, de hoofd. WK's dat was meer 9. geweest. 10, 12. Vijf man per ploeg. Niet, koers veel minder te, makkelijk te controleren. En uh, dat, uh, ja, ik vond dat de Olympische koers vier jaar geleden in Peking... maar nu ook weer bij de mannen echt de mooiste wedstrijd uh, van het jaar. Week, ja, ja. Ja, nog even op doorgaan, want het is wel een leuk verhaal. Want ook in de Tour de France hè, er is dit jaar weer heel veel gesproken over veiligheid. Te grote ploegen, te veel renners in die eerste week. En uh, Theo de Rooij, oud uh, nou ja, ploegleider en ook oud uh, baas zeg maar, van de Rabobankploeg... die geeft nu toe dat het eigenlijk veel beter is om met kleinere ploegen naar de Tour de France toe te gaan. Uh, hij zegt, toen was ik tegen, uit eigen belang, omdat wij met Rabo die koers wilden bepalen. Maar eigenlijk is het veel beter om met zes man uh, zo'n Tour te doen. Want dat betekent gewoon dat je tactisch dat je niet meer alles kunt bepalen... zoals Kai ja. dit jaar die hele Tour verlamd heeft. En zoals de Engelsen die Olympische koers niet hebben kunnen verlammen. Dat was het grote voordeel Maar dan vallen er drie Olympische uit en dan heb je een ploeg van drie nog over. Nou ja, dat kan gebeuren. Nou, doe ja. het er dan maar mee. Ja. Nou ja, waarschijnlijk ja. wordt er minder gevallen, zou je zeggen. Maar ja. um, um, nog even naar die, uh, die eindsprinten. Eh? Of ja, eindsprint. Uh, Finoker of Uran. Um, <laughs> um, we, ja, daar hebben we eens al heel veel over gepraat. Maar is er al een, uh, ergens een check opgedoken? Of een. Of een uh, ja, dat ja, uh, geldspoor naar niet, Colombia. Uh, maar zullen we een jaartje wachten? En dan uh, komt, uh, komt die check op een gegeven moment van een ton. En in dit geval het gaat om een Olympische Tom. titel. Misschien is het nog wel meer. En. Uh, Alleen, je begrijpt het toch niet? Uran Colombiaan. Je kunt voor de enige keer in je leven waarschijnlijk een Olympische titel pakken. Hij kan zijn contract daar toch redelijk mee verbeteren. Dat verkoop je niet, denk nou, je dan. Maar ja, hij verkoopt het dus wel, denk ik. Bla ja, ik heb dezelfde gedachte. Ik denk ook inderdaad dat er wel uh, betaald is. Ik bedoel, daar kun je bijna niet omheen. En, en dat het gebeurt in de wielrennerij, ja, dat weet je. Uh, gaan avond aan de bar hangen met een oud renner. En er komt altijd wel een verhaal voorbij ja, van de koers. Ja, maar je een ook? Nou, nou ja, blijkbaar dus wel. Dat viel mij ook tegen, maar ook vooral de manier waarop. Ik bedoel, als je het dan doet, dat is dan al, dat is al erg. Maar dat is dan nog tot daar en toe. Maar ja, doe het niet op deze manier, want nee. het was zo slecht gehaald. Gebruik dat geldt dan voor actierlessen. Ja, dat, precies. Dat, dat, dat, dat maar dat niet ik is. Een ik kreeg een reactie van iemand die weinig van wielrennen weet, en die zei: maar waarom accepteert hij het aanbod niet? En sprint hij toch gewoon volop mee? <laughs> Wint hij uiteindelijk de koers, dan pakt hij die ja. Olympische gouden medaille. Verliest hij de koers, heeft hij de centen. Vind ja. ik best wel slimme gedacht. Ja. Bradley Wiggins dan, jongens. Grootheid. Klaar. Echt grootheid. Hoe hij die, die tijdrit op zijn naam heeft geschreven. Dat was, dat was gewoon indrukwekkend. Want hij heeft iedereen verpulverd. Tony Martin kwam er echt bij verre na niet aan te pas. Christopher Froome, hè, de man waarvan iedereen zei dat hij misschien wel de Tour had kunnen winnen. Kansloos. Ik, ik vind Wiggins echt een hele grote. En dat hij het hier doet, op de plek waar het echt moet gebeuren, vind ik oneindige klasse. begon op de banen. Dat zie je wel. Het uh, ja. is een goede leerschool, die baan. Ja, hoe, hoe ging het in de tijdrit met de Nederlanders ook alweer? Ja, niet zo geweldig goed hoor. Ik heb het maar even opgeschreven. Want je bent geneigd ja, om het te vergeten. Het ja, Liebe Westra, 11e. Ja. Uh, niet eens zo verkeerd. Hè, want je hoorde mij nog net zeggen in die flits... nou, het zou misschien nog kunnen zijn dat hij net nog binnen de top 10 zat. Maar dat is ook het maximale wat een Nederlander eruit kan halen in zo'n tijdrit. Lieve Westra, hè, Nederlands kampioen geworden. Lars Boom was de tweede op het Nederlands kampioenschap. Die werd hier 22e. Dat zegt ook wel veel hoor. Ja. En Bij de vrouwen eh, keken we natuurlijk allemaal naar Marianne Vos. Maar daar ging iets mis in die eerste kilometers. Mm, Vos had wat pappende benen, zei ze na afloop. Ja, ze werd al het, heel snel ingehaald. Was... Ja, ze werd door ja. Judith Arendt ingehaald. Dat lijkt me zo vervelend. Als je moet je voorstellen, ben je net Olympisch kampioen op de weg geworden. Ja. En dan word je dus door nou ja, de wereldkampioenen van vorig jaar. Eh, op de tijdrit word je dan gewoon voorbij. Dus gestiefeld echt, uh, dan, weet je, dan weet je dat je kansloos bent. Nee, maar Janne Vos, maar eerlijk gezegd, ik, de, ik weet het niet hoor... ze had niet aan die tijdrit moeten mee, nee, meedoen misschien... want het is geen geboren nee, tijdrit. Nee, dat is wat ik zei. Zeker op een vlakke tijdrit niet. Dat, ja. dat, mm. uh, uh, op heuvelachtig terrein kan ze dat uh, op een goede dag goed doen. Maar een vlakke tijdrit, wat echt voor de specialisten is... Uh, uh, ja, dat, dat, Marianne Vos is geen tijdrijdster. Dat is ze gewoon niet. Ze kwam eens dus... over de finishes en riep vergelijken. Eh, Nooit weer. Nooit meer, ja. zei ze gelijk. Maar dat roept ze vaker. En dat, <laughs> dat is wel typerend voor mensen die net een tijdrit hebben gereden. Want als je een tijdrit hebt gereden, dan ben je zo verschroeid. Je bent zo leeg. Dat je op dat moment denkt: Dit is de laatste keer dat ik dit heb gedaan. En de meesten gaan dan toch de volgende keer er weer tegenaan. Maar ik zou, als ik Marianne Vos was, zou ik toch mijn. Capaciteiten inzetten op andere treinen. Ze wil gaan mountainbiken. mountainbiken ja. Ja, ja, ja. Dat heeft ze al eens een keer tegen de vader gezegd. Die vertelde dat ooit. Nou, het is nu ook naar buiten gekomen dat het ook echt gaat gebeuren, waarschijnlijk. Uh, want ze, ja, ze heeft geen honger meer. Die Olympische medaille heeft ze. Ja. Dus de volgende Olympische medaille wil ze hebben. En dan van Dijk werd 18 uh, in die tijdrit Had daar meer ingezeten. Nee. nee. Oké. Okay. Dat, dat is precies naar, de plaats. Dan gaan we naar de baan. Ja. Ja? Ja. Ja? Nee. Ja? Nou, ja, ja, ik denk er komt een vraag over nee. de baan. Maar... Uh, ja, was het leuk <laughs> op de baan? Ja, was het... <laughs> het was fantastisch op de baan. Ja, ik de nou Wat Lucella bijvoorbeeld vanmiddag zei, dat meest opvallende wat, wat was haar moment van de spelen. Die enorme roar die door dat stadion ja. gaat op het moment dat er. Nou ja, meestal bij een Brit. Maar goed, ik heb het vanmiddag ook bij het volleyballen met de Brazilianen meegemaakt. Dat geluid wat dan ja. op je afkomt, dat, dat moet in die hal... Ja, dat, dat was enorm fenomenaal. Ja, dat was fantastisch. En uh, vooral inderdaad als er Britten reden, logisch. Uh, maar het publiek is ook echt wel sportief. En dat zag je bijvoorbeeld <laughs> toen uh, Anna Meers in de sprintfinale won van Victoria Pendleton. Pendleton won de eerste heat. Thuis favorieten had goud al op de keirin. Laatste wedstrijd stopte mee. Uh, dat is echt een enorme beroemde vrouw in, uh, in Groot-Brittannië, Victoria Pendleton. Een uh, beetje girl next door type. Zij won eigenlijk de eerste hit, maar was van de lijn afgeweken. Wordt gediskwalificeerd. Dat is het enige moment dat we een beetje wat boegeroep hebben gehoord van de Britse supporters. Meers wint vervolgens. Krijgt dus de winst van die eerste hit in het cadeau. En wint ook de tweede hit. Want Pendleton had die disqualificatie niet van eraf kunnen zetten. En toen was ik heel benieuwd wat er ging gebeuren. Maar iedereen klapte heel netjes. Ook bij de huldiging. Er werd gewoon netjes geklapt. Ook voor Meers. Nou, dat vind, ik, uh, dat vind ik mooi om dat mee te kunnen maken. Ja, okay. Geen boegroep verder of wat dan ook. Er zijn ook totaal geen vriendinnen van elkaar. Dat was in de Britse en de Australische pers ook nog een beetje opgeklopt. Maar nee hoor, ze stonden gewoon daar op het podium en het publiek klapte. Nou ja, schitterend. Ja, en ze hadden genoeg reden om te juichen en te klappen, want het was eigenlijk een Brits feestje op die, die wielerbaan. Ja, negen medailles, zeven keer goud. Van de tien onderdelen uh, hebben zij uh, zeven, ja. Dus dat, ja, zij hebben een aantal jaar geleden heeft Groot-Brittannië uh, heel erg geïnvesteerd in het baanwielrennen. Sport waar veel medailles worden, worden weggegeven op een Olympische Spelen, veel medailles te verdienen zijn zijn ze daarin gaan investeren. En dat betaalt zich dus op dit moment uit. Uh, dat, dat zie je. Dit was het moment waarop ze moesten gaan pieken. Hier hebben ze tussen de 8 en 12 jaar naartoe geleefd. Nou ja, het is gebeurd... En nu is het de vraag, wat blijft dat doorgaan? Dat men heeft wel gezegd dat men uh, nog meer geld wil gaan investeren in baanwielrennen. Omdat ze ook zien natuurlijk dat het bijvoorbeeld met Bradley Wiggins, met Geraint Thomas, met dat soort renners... Uh, Cavendish ook op de baan begonnen. Hij wil trouwens ook weer terug uh, uh, hij met het rio terug ook bij naar de, de baan. Ja, hij was ja. er iedere dag als analist. Dus men wil dat wel meer geld blijven investeren in baanwielrennen. Uh, uh, ja, en je ziet toch dat als er geld is en een goed programma, dat dat werkt. Je ziet het er bij de Australiërs in het verleden en nu bij de Britten ook. Over Ter Mulder hebben we het al gehad: welbons, niet-bons, welbons. Toen hebben we uiteindelijk niet-bons, welbons. Uh, maar de andere Nederlanders, hoe ging het daarmee? Ja, qua klassering uh, stonden ze uiteindelijk over het algemeen wel redelijk op de plek waar ze thuishoren. Alleen je ziet dat het verschil met de toplanden groter is geworden. En dat, daar moet men wel echt dringend wat aan gaan doen. Uh, uh, verder, Willy Kanes ja, viel ja, tegen. Dat was eigenlijk ook wel de lijn van de laatste twee seizoenen. Zij dus heeft gewoon de aansluiting heel even gehad met de wereldtop... en is daarna die aansluiting weer kwijtgeraakt. Ik twijfel ook of we haar nog weer terug gaan zien zelf. Zegt ze uh, dat ze daar uh, tijdens de vakantie goed over na gaat denken. Maar als je een beetje eromheen met andere mensen daarover praat... dan is uh, ja, de algemene verwachting wel dat uh, Willy Kanes ermee stopt. En daar zit niet zo heel veel achter. Dat gaat om een paar, uh, tot nu toe, een paar individuen. Het klinkt niet echt netjes, enkelingen. maar met zomaar, ja, een paar enkelingen... Zomaar even uit te drukken. Men is ook wel bezig op Papendal hoor. Onder leiding van Peter Zeijenveld. Met een, een, een aantal jonge talenten op te leiden. Ook sprinters zitten daarbij. Maar er moet wel wat meer gebeuren. Dan, dan alleen maar dat wil we, willen we de aansluiting weer terugkrijgen op de baan. En er moet toch ook nog steeds een knop om in Nederland. Dat baanwielrennen gewoon ja, een volwaardige wielendiscipline is. Ja. Dan hadden we Laura Smulders. Hier ook in de ja. studio 18 jaar. Ja, Vorig was, jaar begonnen met uh, BGP mixen. Ik was er op Wapendal bij toen zij voor de eerste keer in de finale reed. Als een soort kuiken ja, kwam ze daar uh, inderdaad naar voren. Want dan plaatsten ze zich voor de Spelen. Maar ja, ah, nou, dat was nog eigenlijk zelfs toen was het nog onzeker. het was nog die hele zaak nog niet eens aan de gang. Maar toen moest er nog gekozen worden tussen haar en ja. uh, tussen Lieke Klaus. En daar stond ze echt zo van, ja, ik weet niet wat hier gebeurt. Nou ja, ja. we hebben gezien wat er gebeurt. Ja, ja, ik had het ja. absoluut niet verwacht. Het feit dat zij in de finale kwam, dat was eigenlijk al uh, knap. Ja, en je ziet toch in zo'n finale, kan alles gebeuren. En zij reed steeds eigenlijk dezelfde wedstrijden, had wat moeite bij de start. Maar dan op de BMX, dus heen en weer en heen en weer. En dan ligt daar de finishlijn. Maar op het tweede gedeelte, dus na de eerste combord, tweede gedeelte terug, daar kwam ze steeds heel erg terug. Ja. En uh, dat deed ze in de finale ook. En uh, er zat een kleine tunnel in onder het mannenparcours door. Ja, dan sprong ze in één keer als tweede uit. Na, vervolgens ging de Nieuw-Zeelandse. Fantastisch. Echt, ja. uh, echt top gereden. En, uh, bloedig ja. ook. Ja, ja, dat heel vond goedloedig. ik het mooiste van haar. Ja. Ontwapenend ook. Ja. Hoe zie je dat? Ze had echt geen idee wat nee, er over kwam. Maar dat is misschien ook de kracht. Hè? Dat ze dus onbevangen is... en daardoor ja. Ja. zich totaal nergens maar druk om maakt. Als je de vergelijking trekt even met het baanwielrennen... dan zie je, er ligt dus op Papendo een baan die zeg maar, een blauwdruk was van Londen. Uiteindelijk hebben ze de baan hier in Londen wel op een aantal, delen, aantal momenten aangepast. Uh, maar dan zie je dus dat als je er geld in stopt en je geeft die middelen... Je maakt een goed plan. Complimenten ook blij, wat dat betreft aan Bas de Beven. Dat dat helpt. Want niet alleen Laura Smulders. Die behaalt, zij behaalt al een medaille. Maar uh, we hadden ook twee mannen in de finale. Ja, die worden dan net 4 en vijf. Dat is, dat is balen. Dat zijn van die vervelende ja. plekken. Maar ze maakten wel uh, uitstekende indruk. Dus van dat de, werkt dan wel. Van de biezen domineren die, ja. uh, die heats. Ja, die had alleen ja, de pech in zijn derde half finale. Dat hij daar niet won. En ja. aan de hand daarvan worden, mag je kiezen in de finale. Mag je startplaats kiezen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, Smulder stond ook helemaal aan de buitenkant. En die, uh, die wordt uiteindelijk tweede. Maar goed, dat was wel de pech. Want je zag steeds wel, als hij aan de binnenkant stond, die ideale startpositie. Dat hij uh, ja, dat dat daar bijna niet meer vandaan was te krijgen. Ja. Gio, buiten je eigen sport om. Heb je andere sporten gezien? Ja, ik heb nog een wielersport gezien. Die vergeet je gewoon helemaal. Mountainbiken vandaag. Mountainbiken? Ja, dat oh, ja. is ook een beetje wielrennen. Hè? Ja, Heel erg ja. uh, Rudy van Houts, zeventiende. Ja. Prima, klaar. Ja, ja, klaar. Uh, niet meer, niet minder. Wat stond 24ste op de wereldranglijst? Ze dus heeft er een paar achter zich gelaten. Sven Nijs uitgevallen. Uh, Absalon, de grote Franse favoriet, ja. uitgevallen. Pek. Allemaal door materiaalpech. En dat kan gebeuren. Van Hout is trouwens zelf ook nog een lekker band in die wedstrijd. En uh, het was trouwens een geweldige wedstrijd. Uh, ja. dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, ja, heel veel mountainbike wedstrijden zien wij in Nederland gewoon niet. Zeker niet op tv. Maar dit was zo fantastisch in beeld gebracht. En die mannen die maakten er echt een geweldige koers van. Ja. Nu, nu, nu, nu even naar, naar mijn vraag. Buiten uh, je eigen sport om. Wat was dan een, een mooi moment waarvan je zegt... Nou, daar heb ik toch wel kunnen genieten van okay. de spelen. Ik, ik ben bij Epke toevallig. Ik had even tussen, want ik ben ook nog na het atletiek geweest, wat overigens ook prachtig was. Nog even over die roar hè. Roar in het Atletiekstadion bij die 100 meter, die was immens. Ik stond daar en dat was geweldig. Maar inderdaad, bij dat baanwielrennen, juist omdat er een dak op zit, 8000 man. Ja, heb het zwemmen, heb het ik weet ook. niet hoeveel we er zitten. Maken ja. er meer, minder mensen maken meer ja. kabaal dan in zo'n stadion van 80.000 man. Maar het mooiste moment blijft gewoon Epke Zonderland. Gewoon 40 seconden en daar gebeurde het in. Het was zo compact, sensationeel. Ik wist niet wat ik zag. Ik, <lacht> ik dacht dat ik naar het circus zat te kijken. Echt ja. zo mooi. Juist, ja, was? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, de 100 meter finale had ik nog nooit gezien, live in het stadion. En we stonden op een zwaar illegale plek met een clubje collega's. Maar uiteindelijk zeiden de stewards gelukkig van, uh, nou, uh, blijf maar staan. Uh, dat vond ik heel mooi. Uh, uh, Eén keer dream team gezien, Amerika basketbal, dat vond ik een beetje tegenvallen. Die speelde alleen het laatste kwart toen heel sterk. Dat was tegen Australië en daarvoor, ja, nou, had ik wat meer van voort uh, uh, Maar jij noemde net Epke, ik was daar niet bij, ik zat toen op de wielenbaan, maar... En wij, zijn, wij geven elkaar nooit complimenten. Maar ik wil toch even Edwin Cornelissen, mijn collega, een compliment geven. Want ik zat op de wielenbaan te luisteren naar zijn verslag. En ik zat zo in die spanning van wel niet... en gaat die, die drie dubbele van die Casino en nog eentje. Gaat dat goed? Vluchtelementen. En die vluchtelementen. Ik ben geen commentator amplitude. dat hoor je wel. Maar gaat dat goed? En op dat moment waren de half finale sprintvrouwen bezig. En op een gegeven moment schrok ik een soort uit een soort droomwakker. Ik denk, oh... Als ze dadelijk naar mij toe komen voor hoe is dat verlopen... dan heb ik eigenlijk geen idee. Ik zat zo in dat verslag van Edwin. Nee. En dat was echt een heel bijzonder moment. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Voor jullie zit het er ook op hier, in. Ja. ja. Ja, ja. eindelijk een biertje drinken. Ja, precies. we nou, ons over het zwarte gat gesproken. Het zal wel uit. <laughs> take a <pint. laughs> Op naar de Vuelta. Of op naar het WK hebben we ook nog. Ja, Vuelta, WK, ja. alles. Huppakee. Goed, nogmaals dank. We gaan naar uh, Spanje. Drie gouden medailles. 21ste in het medailleklassement. Uh, Jessica van Springen in Spanje... Jessica, ik dacht dat Spanje een sportland was. Nou, dat dacht ik eigenlijk ook. Ik bedoel, na de afgelopen zomer natuurlijk hier groot feest... toen ze opnieuw Europees kampioen werden. De Davis Cup winnaar, Roland Carros, uh, wielrenners... die afgelopen jaren verschillende keren de Tour wonnen. En dan nu dit. 17 medailles in het totaal, 21 cent klassement. Ja, het is niet uh, heel bijzonder veel inderdaad. En ja, het duurde anders... ook lang voordat ze de eerste medaille hadden. Bij windsurfen, dus zeg ik hier in Spanje inmiddels van. Het lijkt wel of we er sportief net zo goed voor staan als economisch. Tja. <laughs> ja, ja, want ze, ze hadden wel meer medailles kunnen halen, toch? Heb je enig idee waar ze het hebben laten liggen? Nou, het was natuurlijk wel een teleurstelling al dat uh, Nadal niet mee kon, omdat hij net voor de Spelen uh, geblesseerd uh, raakte. Maar de grootste teleurstelling was toch wel het voetbal, uh, na de euforie van de afgelopen uh, maanden. Um, ze hadden verwacht dat, uh, het is natuurlijk wel een andere samenstelling, het team wat dan uh, met de Olympische Spelen uh, meedoet, maar toch, hè, Spanje voetballand... En dan na drie wedstrijden uh, gewoon in de groepsfase al uitgeschakeld. Ja, dat hadden ze hier niet verwacht. Geen doelpunt gemaakt. Hop naar huis. Nou, de coach is er al gelijk uitgedonderd. Luis Mila, die hoeft niet meer terug te komen. Contract niet verlengd. Hmm. Hoe is er gereageerd in Spanje op uh, dat toch wel tegenvallende resultaat? Ja, ze vinden het niet leuk natuurlijk, al moet ik wel zeggen dat uh, hier ook wel een beetje de sfeer heerst van ja, wij, wij doen het vaak goed met voetbal. En inderdaad met tennis, wij zijn niet zo um, goed in de Olympische Spelen. Uh, in Peking werden de 18 medailles gehaald. nu weer eentje minder. Dus het is niet, ze hadden er niet zo heel veel misschien van verwacht, maar toch, Ja, het is natuurlijk wel een teleurstelling om dan te zien dat het echt helemaal op geen enkel vlak een beetje lukt. Um... Zijn er wel sporten waarin Spanje het wel heel erg goed heeft gedaan? Dus in, hè, om, misschien onverwachte medailles die gevierd werden? Nou, bij de waterpolo dames, dat was echt één groot feest. Die deden voor het eerst mee aan de Spelen. Uh, verloren weliswaar van de VS in de finale, dus uh, uiteindelijk zilver. Maar dat merkt je hier op tv niet hoor. Het leek echt alsof ze de gouden medaille hadden binnengesleept. Uh, dat werd hier uh, groots gevierd. En er waren nog wel wat andere damesteams, Ook uh, de schoonzwemsters die zilver en brons wonnen. Je had uh, de handballers uh, die brons wonnen. Um, eigenlijk opvallend de dames die het heel goed deden hier. Uh, goud met windsurfen dus. Um, en de krant die je vandaag kopt ook, LPS, vond ik wel grappig. De dames zijn van goud. Nou, hmm. de, die hebben in ieder geval hun best gedaan en dat ook uh, weten binnen te slepen voor Spanje. Ja, laten we de Spaanse basketballers niet vergeten. Hè? Tegen de nee. VS, gaat er maar aan staan. Uh, het was hartstikke spannend, ze deden het veel beter dan iedereen had gedacht, denk ik. Ja, dat was heel spannend vanmiddag. Ik moet zeggen dat Madrid is vrij leeg is op het moment. Het is hier extreem warm en het is vakantieperiode. Maar toch, in alle kroegjes stonden de schermen toch aan. En dat werd op de voet gevolgd vanmiddag. Ze, zouden wel, ze hebben wel wat kritiek gekregen omdat ze het een beetje tactisch zouden hebben aangepakt. Om te zeggen van we willen in ieder geval niet in de halve finale tegen de Verenigde Staten staan. Want dan hebben we al grote kans dat we er wel uit liggen. We willen ze echt treffen in de finale. Dus ze zouden een klein beetje bewust verloren hebben van Brazilië. Nou ja goed uiteindelijk is dat een risico maar dat is goed gekomen. Ja en vanmiddag ging het eigenlijk redelijk gelijk op. Dus het was echt wel spannend. Je kan je hier bij deze temperatuur niet heel druk maken. Dus dat deden mensen ook niet. Maar um, uiteindelijk ja, verloren ze toch. Maar nou, oh. toch een mooie prestatie. Ja, ook onze verslaggever Leon Kersten. Die geloven er nog in na derde kwart. 83, 82. <tie> nog 10 minuten te spelen. Ja, en misschien, nou misschien, er hangt gewoon een verrassing in de lucht. Als het betere team Spanje eh, kop erbij houdt. Tegenover de iets ja, getalenteerde ploeg uit Amerika. Ja, maar goed, het liep dus uh, anders af, want het, uh, het Dream Team won toch nog tegen uh, Spanje. Het was mooi te volgen. Is het mooi in beeld gebracht, de hele Olympische Spelen ook op de Spaanse televisie? Ja, het was echt heel erg veel uh, overal uh, op de radio, op de televisie. Je hebt hier natuurlijk echte sportkranten voor de liefhebbers. Maar uh, de, op de televisie zo'n beetje drie netten die dat fulltime de hele tijd uitzonden. Uh, alles wel twaalf keer herhalen. Want ja, als je niet zo heel veel binnensleept... dan uh, moet je het gewoon uh, maar vaak in de herhaling gooien. Maar niet blokken of zo. Het was gewoon fulltime. Happa, van ochtends vroeg tot avonds laat. Kon je alles uh, zien van de Olympische Spelen. Wel veel Spaans natuurlijk. Dus als er een medaille was, dan uh, zag je dus uh, telkens weer dezelfde spelers die geïnterviewd werden. Um, af en toe uh, een, een, iets geks, iets leuks door Bijvoorbeeld uh, de dames schoonzwemmen die voor de wedstrijd nog even naar de kapper gingen. Want die lange Spaanse lokken onder de, de badmuts, dat uh, is alleen maar weerstand in het water. Dus die moesten er nog af. Nee, het, het werd uh, leuk en, en, en veel in beeld gebracht. Bijna uh, zoals een, een land dat zou doen wat heel veel medailles behaalt. Maar uh, daar lag het dus niet aan in ieder geval. En wat vond je, Jessica, zelf het mooiste moment van de Spelen? Ik vond het eigenlijk vanmiddag heel erg leuk eh, dat er eh, met basketbal eh, toch wel eh, echt verwacht werd van nou ze gaan winnen. En ik moet zeggen dat, ja ik ken Spanje zelf niet als basketballand. Al zijn er natuurlijk wel een aantal spelers die in de NBA spelen. Dus eh, die staan hier ook wel geregeld in de kranten. Maar eh, dat ze toen zo gelijk opgingen, dat was echt wel spannend. Dat we dachten van hé, hey, zou, zou het dan toch nog gaan lukken? Nou ja, uiteindelijk zilver is natuurlijk ook een mooie prestatie. Maar dat was eh, een spannende middag. Ja, dat geloof ik wel. Maar is er dan morgen een lichte kater in Spanje... naar ze verloren hebben? Toch niet zeker. Volgens mij niet. Er is hier zo'n mooie sportzomer geweest de afgelopen zomer. Het was ook niet nee. vergelijkbaar hoor met het EK, de kriebels. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ach, het voetballen begint ook zo weer daar. Joh. De primaire division die gaat ook weer beginnen. Dus, uh, nou, jij komt ook wel in je Heel belangrijker. Zo. Nou, dat weer ga je, hoor je mij niet zeggen. Dankjewel, Jessica. Ja, goedenavond. Ja. Jessica van Spengen was dat. Vanuit uh, Spanje. Het is 1 minuut voor 9. Dus over een kleine minuut. Dan uh, begint als het goed. is de sluitingsceremonie. 1 minuut voor 10 trouwens in Nederland. Ik vergis me. Inderdaad, Herman, dankjewel voor de correctie niks, met je niet. Ja, je ogen. Ik zag het wel. Lieve heersbeestje moet doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl. De jong.